Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vraaguur van vrijdag 1 november 2013. Dit vraaguur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen? Dan kunt u deze mailen naar i-ask@bartimeus.nl. Wilt u meedoen aan het vraaguur? Ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl schuine i-ask Welkom iedereen, het is weer vrijdag en dat betekent dat we weer een Bartimeus iPhone en iPad vragenuur hebben. Want het is ook al drie uur geweest, dus we gaan lekker beginnen. Wat gaan we vandaag doen? De vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Vervolgens gaan we een aantal appjes laten horen weer. Onze hofleverancier Dirk heeft niet stilgezeten van de week, dus... We gaan uh, zijn verhaal horen over BurgerNet, Over E-nummers, alhoewel je dat misschien beter maar niet kan horen. Verder gaan we ons uh, even bezighouden met uh, ikspreek.nl. Voordat uh, wij beginnen met uh, de eerste app Burgenet. Oh ja, ik weet alweer wat de laatste was. H-print. Dat is dus een appje waarmee het mogelijk is om met je iPhone... Um, tekst naar de printer te sturen. Bijvoorbeeld een stukje van, uh, van internet dat Dirk ons ook laat horen dan straks. Dirk is er zelf ook, dus uh, misschien is hij ook uh, in staat en bereid om eventuele vragen te beantwoorden. Ik had er zelf al een paar. Maar voordat we beginnen met de vragen binnengekomen bij iAsk, laat ik eerst even de microfoon los voor mensen die iets dringends te melden hebben. Gaan jullie gang. Oké, okay, niemand. Dan gaan we beginnen met de vraag die binnengekomen is bij iAsk. Dat was er dus maar één. En dat uh, was een vraag uh, of het um, zinvol was om de update naar iOS 7 te wagen. In dit geval 7.0.3. Ja, de meningen zijn daarover verdeeld. Um, de, ik vind zelf dat op de iPhone 4 en de 4S uh, iOS 7 duidelijk wel trager is dan iOS 6. Daarnaast, wij hebben hier in huis een 4 en een 4S en wij merken toch wel vervelende bukjes in het systeem. Dus um, ja, meer kon ik daar eigenlijk niet, kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Het is, er zitten natuurlijk een aantal nieuwe leuke dingen in, dat zijn voordelen, maar uh, als jullie mijn mening willen horen, ik, uh, soms heb ik het gevoel van had ik het nou maar niet gedaan, want er gebeuren soms zeker met invoervelden en af en toe ook een vreemde. Uh, ...dingen zoals apps die er plotseling uitvliegen. Uh, uh, ik had laatst op de 4S dat uit zichzelf een aantal dingen opende... ...bijvoorbeeld het berichtencentrum. Dus ja, het, het, het is voor mijn gevoel nog een beetje buggy allemaal... ...maar nogmaals, de meningen zijn erover verdeeld... ...en het is ook heel duidelijk voor mij inmiddels geworden... ...dat het per iPhone en per type ook nog wel een beetje verschilt. Um, ik gooi de microfoon nog even vrij voor mensen die hier ook nog iets over kwijt willen... Maar jij had het over dat die apps er soms uitgegooid worden. Ik heb een vijf en daar gebeurt het ook wel eens. Ik dacht eerst dat het aan mijn voorliefde voor Feyenoord was, maar dat is niet zo. Nee, nee dat, uh, dat is het niet. Nee, nee, dat kan ik me haast niet voorstellen. Nou oké, okay, um, als er verder uh, geen reacties hierop zijn, uh, dan komt dat misschien aan het eind van dit uur nog wel. Dan wilde ik eigenlijk beginnen met de, de eerste app van Dirk. En uh, dat gaat over burgernet. Nog even over die IOS-sleutel. Updaten hoeft in feite niet echt, want er zijn nu nog geen apps die IOS 7 echt nodig hebben. Maar op een gegeven moment komen die gewoon wel, maar dan zal 7 wel stabiel genoeg zijn om dan te updaten. Ik kon er even niet snel doorkomen en ben nu weer weg. Tot straks. Ja, dankjewel Dirk, Voor dat, dat had ik hem, uh, dacht ik ook al geschreven van het, het, uh, het, het, het kan nu nog. Je kunt nu uh, gewoon nog op iOS 6 blijven, maar op een gegeven moment gaan apps het gewoon niet meer doen. Er zijn natuurlijk ook best wel hele volkstammen die op uh, iOS, uh, ik hoop dat ik nu niet te zacht ben, op iOS uh, uh, 5 zijn blijven zitten toen 6 al een tijdje in de lucht was. Oké, okay, ik gooi de microfoon vast en dan komt Dirk jouw verhaal over Burgernet. Burgernet. Het is een onderdeel van de politie-app. De politie-app is op zich niet echt heel erg toegankelijk. Die hebben we behandeld op 15 februari. En een onderdeel daarvan is Burgernet. En daar hebben ze ook een aparte app uitgebracht. En die is iets beter. Een onderdeel wat er bij die politie-app ook bijgekomen is... is het Amber Alert. Dus die werkt nu ook op een iPhone. Maar okay, we gaan naar Burgernet. Burgernet. Burgernet-acties. Grijs. Soms dan uh, heeft hij een beetje last van... Het menu heeft nu direct opkomen. Het wil wel eens helpen als je dan even de app start... en weer burgernet kiest, dat hij dan het menu wel laat zien. Dus dat gaan we zien of we dat tegen gaan komen nu. 18.37. Mijn locatie. Knop. Instellingen. Ja, daar hebben we het menu. Burgernet acties. Grijs. Burgernet acties, die is grijs, want dat is degene die actief is. Ik ga naar instellingen. Menu. Burgernet acties. Instellingen. Aanmelding burgernet. Knop. Mijn locatie. Thuis. Nou, je hebt ook nog aanmelden burgernet. Dat moet je de eerste keer doen met huisnummer, postcode, plaats en e-mailadres geloof ik en je naam. Knop. Aanmelding burgernet. Informatie. Instellingen. Dus ik ga er eerst een werklocatie bij maken. Burgernet -acties. Instellingen. Instellingen pakken we daar. Thuis. IC en ja, daar hebben we de instellingen die ik al heb, dat zijn thuis. Dan krijg ik een knop om hem te kunnen wissen. Klik op we thuis. Knop. -order, dus dan kun je de items op en neer slepen. Plus. Knop. En een plus om toe te voegen, die tik ik dubbel. Sluit. Knop. En ik wil de Christian Kramlaan in Utrecht doen. Daar pak ik even een toetsenbord voor, want dat is makkelijker. Nieuw actiegebied. Klaar. Knop. Nieuw actiegebied. Knop. Nieuw actiegebied. Thuis, werk, tekstveld. Snel navigatie uit, tekstveld, bewerkbaar, tekenmodus, bijvoorbeeld, thuis, snel, klaar, tekst, knop, tekstveld, bewerkbaar, tekenmodus, werk, tekst, locatienaam, in total, knop, locatienaam, locatienaam, in totaal. kies een regio, zoekveld. Snel navigatie uit. Christian. Christian Kamlaan, zoekveld. Je moet daar uh, Enter geven op het zoeken. Er komt niet een keurig lijstje. En soms heeft hij Enter doet stuk label zoeken rechts onderin bij het Toetsenbord. En soms heeft hij gewoon Return als label. Maar je moet hem gebruiken. Dan komt er een kopje, wat meestal wel vindbaar is, soms ook niet. En dat is resultaten. Ik ga kijken of ik hem met kopregels vinden kan. Worden. Kopregels. Kop niet gevonden, kop niet gevonden. Niet gevonden. Resultaten. Context. Verduld. Dan veeg ik naar rechts. Christian Kramlaan, Utrecht. Dat heeft hij gevonden. Ik dubbeltik. En nu kan ik. Onderin nog andere dingen kiezen, maar ik kan ook. Plus 1 kilometer. Knop. Plus 1. Plus 5 kilometer. Geselecteerd. Plus 15 kilometer. Plus 25 kilometer. Legal. Wat die legal daar is, weet ik niet. Plus 1 kilometer. Nou, dat wil ik, plus 1 kilometer. Plus 1 kilometer, grijs. Lister, 88, geselecteerd. Klaar, knop. Waarom die knop geselecteerd, ik heb geen idee. Burgernet Instellingen, grijs. Informatie. Aanmelding, burgernet. Knop. Aanmelding, informatie. Informatie. Daar... Nou. De Burgernet dat is gratis en u hoeft geen Burgernet deelnemer te zijn om toch de Burgernet dat ja, stopt, ik... over en naar de inhoud gaan, op informatie, knop. Hopelijk dat, dat de sluitknop is. In aanmelding Burgernet, informatie, grijs, aan, banner, Burgernet, voorpagina. De Burgernet dat is gratis en u hoeft geen Burgernet, knop. Nee. Nee, nu moet ik terug naar de Burgernet acties, dus dan pak ik het menu. Dat is ontwikkeld als... Binnen knop, over dan. Nu ga ik even, want hij pakt het menu niet, even naar de app kiezen. App-kiezer. Burgernet. Actief. Burgernet. Burgernet. Burgernet. Nee. De Burgernet is ontwikkeld als... Overslaan en de inhoud. Veelgestelde vragen. Over dan. Informatie. Knop. Menu. Hij wilde hier niet uit. Dat is wel een beetje... Itemtitel. Of... tekstveld Licht tekstveld. Geen doelatum. Grijs. ...knop, kijk, vijf, kop niet gevonden. We gaan dat toch Adkiezer. niet proberen. actief, Burgernet. Actief, Burgernet. De, de burgernet is Overslaan en naar de inhoud gaan. Koppeling in pagina. Veelgestelde vragen. Overdap. Informatie. Knop. Menu. Aanmelding, Burgernet. Ja, nou pak je het menu. Knop. Aanmelding, Burgernet. Knop. dat. Veelgestelde vragen. Over de knop aanmelden, informatie, instellingen, urgentacties. Burger acties. Mijn locatie. 1837, thuis. Mijn locatie. Urgentacties. Nou, had ik gehoopt dat ik hier wel een werk bij zou krijgen. Mijn locatie. Mijn locatie, thuis. 1837, donderdag 24 oktober 13, Utrecht. 2, 5,3 kilometer. alleen audio inricht beschikbaar. Als ik dat dubbel ik hoor, ik het telefoon ingesproken bericht van de agenten. Daar, bij locatie. Burgerende acties. Knop. Burgerende Informatie. Kop niet gevonden. Aanmelding, burgernet. Knop. Kop niet gevonden. Knop. mijn locatie. Thuis. 1837, thuis. Knop. Aanmelding, burgernet. Informatie. Voor de zekerheid even, instellingen. bij de instellingen kijken of ik die. Thuis. Goed heb aangemaakt, ik dacht het wel. IC Ik de recorder Knop werk. Ja, die zou er wel moeten zijn. IC in tos, de werk. Knop. Sleekbaar. Oké. Okay. Mijn gebieden. Dan ga ik terug naar instellingen. Knop. Knop. Menu. Kop knop in. Kop niet gevonden. Mijn gebieden. Kop niet gevonden. Berichtgeving. Toevoegen en bewerken. Thuis. IC tau toe. Mijn instellingen. Ja, nou, moet via instellingen. Aanmelding BurgerNet. net. Via het menu misschien. Knop. Aanmelding informatie. Instellingen. BurgerNetacties. Mijn locatie. BurgerNetacties. Knop. Knop. Menu. Knop. Kop niet gevonden. Knop. BurgerNetactie. net acties. Mijn locatie. Thuis. 1837 37. 16. 14. 5. 25, 25. Woensdag 23 oktober 13. Mijn burger de Die locatie Knop. kan bijstellen. 1634. 18, 7, thuis. Mijn locatie. Mijn locatie. 16, 34, 18, 37. Donderdag 4, thuis. Knop, menu, knop. Kop niet gevonden, menu, knop. Aanmelding burger mijn locatie. Mijn locatie. 18, 37, mijn locatie. 18, 37, thuis. Mijn locatie. Burger net acties. Kop, kop niet gevonden, Kop niet gevonden. 18, 6, Thuis. 16, 4, 18, 7, thuis. Nou, je zult nu dus zien dat hij niet naar werk wil omschakelen. Mijn locatie. Maar je hoort hier dus een lijstje krijgen van thuis en werk. acties. Maar die is ook niet grijs. Die had, denk ik, grijs moeten zijn. Kop niet gevonden. Menu. acties. Grijs. Instellingen. Informatie. Aanmelding Burgernet. Knop. Mijn locatie. Thuis. 18, 7, thuis. Ja, hij komt er nu niet bij. Maar op deze manier kun ze dus meerdere locaties hebben. En er kunnen tekstberichten zijn of audioberichten. Succes. Tot nog even zitten spelen en dinkeren uit de apkiezeren gegooid en opnieuw gestart. En zie daar. Apkiezer. Burgernet. Actief. Burgernet. Knop. Burgernetacties. Instellingen. Informatie. Aanmelding. Burgernet. melding burgernet informatie aan, Nou aanmelding informatie no, instellingen burgernetacties grijs knop abkiezer burgernet actief burgernet nee de burgernet dat is gratis en u hoeft geen burgernet list report vier knop list report vier uh, knop vier of vijf doors, Signals. knop Aanmelding Burgernet. Knop. Overslaan. overknop. Aanmelding Burgernet. Informatie. Grijs. Instellingen. Burgernetacties. 1837. Werk. Thuis. Mijn locatie. Kijk. Thuis. Werk. Werk. Die kunnen gewoon dubbel tikken. Hij wordt niet geselecteerd. 1424. Woensdag 23 oktober 13 Utrecht. 2 kilometer. 6-jarig jongetje in overweg Noord op blauwe crossfietsje is in goede gezondheid aangetroffen. Dank voor het uitkijken. Zie je wel. Het werkt gelukkig. Oké, okay, dat was uh, een burgernetverhaal van Dirk. Nou, ik, ik heb uh, wat dingen in, in, de, in het verhaal ook laten staan. Heb ik expres er niet uitgeknipt. Uh, um, ik moet je eerlijk zeggen, Dirk, ik, ik uh, dat geduld wat jij hier hebt opgebracht, um, dat zou ik denk ik niet hebben. Uh, ik, ik had dan meteen al zoiets uh, gehad van, nou, dit uh, gaat niet echt werken voor mij. Uh, maar goed, uiteindelijk heb je het toch voor elkaar gekregen. Um, ik gooi de micro even, microfoon even vrij voor mensen die uh, hier iets over kwijt willen. Komt-ie. Ja, mijn geduld dat valt wel mee. Maar het is gewoon een lastige app en hij doet soms wat, uh, wat klootrug met die menus, die laat hij dan soms wel, soms niet zien, maar soms staan ze er helemaal boven. Het idee is dat de, dat deel van het menu wat actief is, daarvoor is de knop boven in grijs. En ja, dus af en toe dan, dan spoort die app gewoon niet helemaal, of is de toegankelijkheid niet helemaal, niet over, dat weet ik gewoon niet. Wat ik wel weet is als hij gewoon goed loopt, dat het dan best aardig is. Tenminste, sommige mensen vinden dat aardig om dit soort dingen met uh, poesberichten te volgen. En dat doet hij verder keurig. Dus als hij het keer doet, dan is het leuk blijkbaar. Nou, uh, gelukkig kan ik niet uitkijken. De zesjarige jarige jongetjes in een blauw jasje. Dus ik vind. Nee, wat... hey Alwin, je kwam weer uh, heel uh, brokkelig binnen. Uh, ik hoor iets over uh, blauwe jasjes en zo over dat jongetje. Ja, het is... Uh, het is natuurlijk een... een uh, ja, de meningen zullen daar ongetwijfeld over verdeeld zijn... of je daar wel of niet aan mee wil doen. En voor ons zullen natuurlijk een aantal dingen... Uh, die, die zeker met z'n zicht te maken hebben... niet zo interessant zijn. Maar je weet me nie, maar nooit... misschien heb je iets gehoord... Um, wat er toe bij kan dragen om een inbreker... of wat dan ook te pakken te krijgen. Toch? Ja, ik probeer het nog een keer. Ja, je weet maar nooit. Gisteren liep ik de hond uit te laten... en toen liep er een ert bij mij... en toen dacht ik nog... Als, nou, als hij nou gaat inbreken, dan kan ik alleen maar vertellen dat hij rookt. Want dat had dan toch wel geroken? Nou, kijk eens aan, dat zou maar zo de missing link in de bewijsvoering kunnen zijn. Oké, okay, wilde nog iemand iets kwijt over Burgernet? Niemand, we werken langzaam naar de leukste app toe wat mij betreft. We gaan dus nu verder met de E-nummers. Hier is een klein verhaaltje over E-nummers. Het stelt niet zoveel voor me. Maar... Als je erom verlegen zit, is het een hele handige app. Hij heet e nummer aan elkaar. Appkiezer, listreporter, actief. Instellingen, E-nummers, actief. E-nummers, actief. En is gratis, voor zover ik dat nu nog weet. Ik heb hem al een pootje. Het uh, idee is van wat voor ellende zit er in je eten. En een Franse mevrouw waar de naam waar mij van ontschoten is, heeft dit uh, verzameld. Als ik op de app kijk, hij is heel simpel. Dat is mooi. Geselecteerd. Zoek op, naam. zoek op één nummer. Ik heb wel zoek op één nummer. Geselecteerd. Zoek op naam. Knop. Twee van twee. Hoofdletter H. Zoekveld. tekst. Knop. Nou, die ga ik even verhalen. Zoekveld. Bewerkbaar. Tekenmodus. Zoek op naam. En nu staat hier onder een lijstje. Annuleer. Knop. Die ook ik maar even. Hoppa. Azorubine, carmocosineel, carminsu, geel 2G, e sinoline, geel, kleurs, carterazine, kleurstof, riboflavine, lactoflavine, vitamine B2 en riboflavine 5-fosfaat, E101. Nou, dan hebben we E101 en zo beginnen ze bij E100 tot en met een E heleboel verder. Geen idee hoeveel... O2G, C, E, 18.050, E128. Ja, er zijn echt heel enge stoffen bij. Als je zo'n stof dubbeltikt of het E-nummer ervan, dan... Kom je in... Informatie. Innummers. Terugknop. Informatieding. Informatie. Context. Fontsmadder. Knop. Eet. Fontbibber. Knop. 2P128. Op niveau 1. Rood 2GCI18050. Kopniveau niveau 1. Synthetische rode kleurstof. Risico's: hyperactiviteit, astma, netelroos, slapeloosheid en allergieën. Geld als kankerverlikkend. Wordt gebruikt in sommige borstjes en hamburgers. Ah, lekker is dat. Heel vaak staat er ook nog een kleurcode onder. En die is dan groen, oranje, rood. Van oké, okay, oppassen of vermijden. Nou, dit ding heeft een terugknop. Eén nummers. terugknop. Wat zit er in uw eten? Rood 2G C I 18.050 128 En als je wil weten wat E500 e is, Eric, Rosine, dan C, heb je een... Wat zit er in eten? Knop. Zoek op één nummer. Knop. Eén van twee. Zoek op één nummer. Tegenmodus. Zoek op naam. Met een toetsenbord staat onder. Hoofdletter G. Crecumine. Kleurstof C. Zoek op een nummer. Knop. 1. Geselecteerd. Zoek op naam. Zoek op een nummer. Knop. 1 van 2. Zoek op naam. Knop. Geselecteerd. Zoek op één nummer. Een Zoek op naam. Crecumine. Kleurstof C. 75.300. 1. 4. 5. 5. 0. 0. 0. Verwerken. 3. Kijken hoe we de toetsenbord kwijt raken. Annuleer, knop, listtekst, knop, zoekveld, bewerkbaar, tekenmodus, 500. Zoek op naam, knop, 2 van 2. geselecteerd. Zoek, zoek, zoek, list annuleer. Ook nog een zoekknop ofzo. 1, 2, 3, 6, 6, 8, 9, 0, verwijderen. Nee, ik heb hier geen zoekknop. Dus dat zoeken dat is een beetje raar gedaan. Ik heb hier wel een toetsenbord. Misschien dat ik daar enter mag geven dat hij dan wat doet. Dan moet hij in mijn toetsenbordje wel wakker zijn. En dat is hij misschien, ja. Ik geef daar enter. Nee, dat heeft geen effect. Dus je zult het met het lijstje moeten doen, maar dan is het ook wel heel erg compleet. Nou, dit was dus het verhaal over e-nummers. Ik weet niet of hier uh, nog uh, reacties op zijn. In ieder geval, denk ik, van uh, bijna van. Ik steek mijn kop in het zand, want als je dit allemaal leest, dan, dan eet je waarschijnlijk helemaal niks meer. Nee, dat is echt doodeng. En ja, dat dat zoeken een beetje raadwerk snap ik niet helemaal. Normaal gesproken heb je bij zo'n nummering-toetsenbord of rechtsonderin een zoekknop, of zit daar een verwijderknop, zoals in dit geval. Maar dan hoort er boven de drie een, een greetknop te zitten of iets dergelijks... om dat toetsenbord gewoon weg te krijgen. Dus hier heeft iemand zitten prutsen. Maar het lijstje is leuk en ik vind het zeer indrukwekkend. Ja, ben ik met je eens. Misschien, ik weet niet of je al geprobeerd hebt... ik weet niet wat voor toetsenbord je op dit moment of in, in, in de bespreking hebt gebruikt. Maar soms wil het ook nog wel eens werken door gewoon op je toetsenbord een nummer in te tikken... en dan meteen op enter te drukken. Nou ja, goed, dat... Uh, dat is nog te proberen. Oké, okay, nog iemand iets Oké, okay, dan gaan we verder met uh, de volgende bijdrage van Dirk. We gaan verder met een, uh, een, uh, een print appje. En ik, ik heb daar uh, als jullie. Uh, ik ga hem natuurlijk zo eerst draaien, maar ik had er wel een paar vragen over. Namelijk uh, waarom uh, dat waarom je een, een uh, uh, zeg maar je moet aanmelden. Loopt het via een bepaalde server of zo? Um, nou goed, dat, dat is mijn vraag erover. Ik ga hem in ieder geval eerst even draaien. Goedemiddag, ik uh, heb nu een verhaaltje over de HP ePrint app. Printen uh, gebeurt misschien niet heel veel door blinden en slechtziende, maar sommige mensen vinden het misschien prachtig mooi. Dus wil ik hem toch zeker even gaan doen. Ik heb hem net gedownload en hij wil een e-mail verificatie hebben die ik nu ook even zal proberen snel te doen. Je weet nooit of dat lukt. Ik ga naar de e-printer. Stop. Achter de instellingen. Actief. AP1 print. Actief. ab 1 print. AP1 print. Welkom. Koptext. Ik krijg een welkom. Koptext. Skip. Knop. En die heeft een mooie skip knop. dus dat doen we in dit geval. Diagnostics and usage. Koptext. Een diagnostics and usage. Dun. Knop. Help is provide IOU Witbetter apps. Automatica licent. Nou, vooruit maar. Automatisch Hoppa. Automatisch licent. En ik tik op dan rechtsboven. boven. List reporten. Dun knop. HP Eprint. Deskia 4500 series. CBE566. HP Deskia 4500 series. Tot een verrassing ziet die directe printer die wij hebben. Het is een netwerk printer. Dus dit is geen Airprint ding, maar een netwerk ding. Dat betekent dat je dus niet vanuit alle apps kunt printen. Maar je kunt hier wel e-mail, web en dat soort dingen, notities, boodschappenbriefjes en dat soort verhalen afdrukken binnen de app. En met een oude HP-printer is dat niet verkeerd. Hier Agen, knop, HP1-print, context, Activeert. knop. hp 1 Hier via Agen, deskierter foto's 179, klaar. Web, e-mail, web, klaar, foto, deskierter, Hier Agen, knop. HP1-print, context, Activeert. Daar was de activate knop, ik was hem maar even kwijt. Active it, cancel knop. Die heeft een tekstveld voor een e-mailadres. Active it, context. Active it, grijs. Active it, using your e-mail. .com. tekstveld. Soms zijn die labels voor tekstvelden heel lang, moet je ze even afwachten. Tik hem dubbel. Voorbevriezingen en printing of Surecom, idee ja. is ja. best how you use the site. Suremailandcompany.com, tekstveld. Invoegpunt en eind. Dan vul ik mijn e-mailadres in. Stuur. En in de hoop dat het mailtjes is binnenkomt. E -mail for instructions. Check uw e-mail voor instructies. Check Dus ga ik even naar mail. Is inmiddels binnen, dus die ga ik even pakken. Stop. Dus List 34. mail actief. Mail actief. Mail inkomend. Ongelezen. Donautripleatpunt.com. Eprint mobiele registratie. e De print mobiele registratie. Ontwerp mobiel device. Selecteer de link hieronder of finish. Launch HP A Print mobiele. Is de link doos niet werk? 1 Launch de HP A2. Selecteer complete HP A Print v3. Enter de pincode LNP. Die, Die pincode wil ik hebben, dus draai ik hem even naar woorden. Volume de rood word Vertaling containers taal tekens woorden. 3. Enter de in code LNP. Nu heb ik een van de mooiere opties nodig van iOS 7. Dat is vier keer tikken met drie vingers om het laatst gesproken op het clipboard te zetten LNRP naar klembord gekopieerd en ik ga terug naar de e-print app opkiezer, mail, actief listrecorder, AP1 print, actief, AP1 print en jou, ik eens kijken wat hij hier te melden heeft, inmiddels, of ik een tekstveld heb of hoe dat. E, G, 352, DFA 335 tekstveld ik draai de rotor naar wijze. 302 tekens. Taal. Type methode. Wijzig. Plak. Veeg naar brede naar plak en dubbeltik. lnp paste. En ik ga naar de activate knop. Recenter de activatie activation. Activate. Knop. Activeert, Grijs. HP attentie. HP1 e print wil u huidige locatie gebruiken. Nou, dat Mag die van mij? Sta niet toe. Knop. Oké. Okay. Knop. HP 1 e print. Misschien dat hij daar wel hele mooie dingen mee kan. Hier akken knop. Deskjet 4500 series cbe 566 c 6 4 fotos 179. Daar kan ik foto's printen. Cloud. Cloud. Web. E-mail. Web. E e en ik ga web printen in dit geval. Even een tekstveld zoeken waar ik een uh, url kan invullen. Hp.com thuis, contactpunt knop, browser doelbaar weg normaal, browser doelbaar voor web normaal, mhp.com, slash nl nl home, html, tekstveld. Dat is, tekstveld, bewerkbaar, http, slash invoeg invoegpunt aan begin, invoegpunt aan eind. Nu moet ik even wisselen, ja. dat doe ik met, verwijderen, de verwijderknop knop dubbel tikken en vasthouden. http:// en ik wil dan nu.nl, dus tik ik dat in. n n j i u u. De .nl pak ik bij de .com en dan ga ik hem dubbelklikken vasthouden en rechts veeg langzaam. .com. Alternatieve .nl .nl. En nu heeft u er nu.nl van gemaakt, hoop ik. en ik doe ga. Ex-politicus Boxila in hoger beroep. Koppeling. Ik selecteer een artikel gewoon even door rustig van boven naar beneden te gaan. 367,63. verdacht van misbruik 300 jonge meisjes via Van Rijn moet zorgvuldiger zijn met jeugd GGZ. Koppeling. Afbeelding. Die tik ik dubbel. Staatssecretaris Martin van Rijn, volksgezondheid, moet voor. Die leest voor. Listrecorder, print. Ik heb rechtsboven een printknop die door ik dubbeltikken. TV-gids, koppeling. Browser toeloosert, UGT-nord, print, knop. Change print settings. Dan krijg ik print settings. En get information. Netwerkadres, en location. Taptoos room. Taptoos room. Select to printer Print services near, ONU. Select to printer Print services near, select to printer 15 graden C, Lofiele, 367,3 Ik denk dat dubbelde ik mijn roltunie GGZ gepubliceerd. Oftewel, ik vind het een, uh, een leuke manier van printen. En dat kan dus ook vrij simpel vanaf een iPhone. Oké, okay, dit was dus het uh, print-appje. Ik, ik wil graag nog even horen hoe die precies heet. En um, ik ga de microfoon nu even losgooien. Dat ding dat heet HPE-print. En het is geen uh, airprinter, dus hij kan niet vanuit alle applicaties printen, maar dit is een oudere printer die ik heb, dus die wordt wel op deze manier ondersteund, maar dan moet je dus wel in de app zelf uh, onder cloud een notitieboek aanmaken en onder e-mail je e-mailadressen invoeren. En als het een airprinter zou zijn, dan zou die dus gewoon globaal over je hele iPhone kunnen printen, ook notities en dat soort dingen vanuit de notitieapp. Dat doet deze dus niet. En ik neem aan dat het alleen maar werkt met uh, netwerkprinters. Ik heb hier een, uh, ook een HP staan. Een laserjetje. Maar daar zit geen netwerkaansluiting uh, op, voor zover ik weet. Dus dan werkt het niet, neem ik aan. Nou, dat valt wel mee. Heel veel HP-printers worden wel ondersteund in deze app. Dus hij heeft vaak heel stiekem toch wel uh, door een achterdeur ergens een netwerkconnectie. Uh, hij heeft niet echt een netwerkplug te hebben. Hij doet het uh, off-wireless. En de nieuwere versies doen het eventueel zelfs bluetooth... ...als je in de buurt bent. En anders doet hij het gewoon over het wifi-netwerk. Tenminste, bij ons loopt hij gewoon over het wifi-netwerk... ...en die printer staat gekoppeld op een laptop met een USB-kabel. Dus die heeft verder geen eigen netwerk-aansluiting. Maar het schijnt, uh, te, uh, hij schijnt het te snappen... ...en het viel mij 100% mee. Dus je loopt een kans dat het bij jouw printer ook kan. Maar in dat geval... Moet dus wel, want wij hebben hier ook een, een, een, een, een printer die hangt aan de computer van Lotte, maar die, daar kan ik ook naartoe printen, hè, want die delen we via het netwerk. Dat betekent, Dirk, in jouw geval wel dat die laptop aan moet staan, want anders wordt die printer waarschijnlijk helemaal niet gezien. Ja, en uh, uh, hij zei ook het aantal types, uh, Dirk, van tevoren. Dat heb ik een beetje gemist, maar hij zei wel welke types die uh, ondersteunen. Oh, sorry alweer, dat had ik even gemist. En het vraag of de antwoord voor Ton is van ja, dat ding moet inderdaad aanstaan. Wat ik trouwens het leukste ook van dit stukje vond... is die vier keer tikken met drie vingers om zo'n code uit zo'n e-mailbericht te plukken. Dat vind ik echt een van de mooiere opties van IOS 7. Wat vroeg jij Alwin? Ik zei dat hij van tevoren, bij, toen jij hem opstartte, of begon aan te melden... toen zei hij welke printers hij ondersteunde, welke serie printers... Dus als het jou daarbij staat, de mijne bedoel misschien ook welkom, want ik heb ook zo'n uh, configuratie als jullie. Ja, ik ga het, uh, ga het gewoon proberen. Nens, ik weet niet of jij uh, ondertussen uh, aan de slag bent uh, ge, getogen om uh, eventueel in de App Store te kijken. Uh, wat de prijzen van, uh, van de app zijn die uh, van, uh, vanmiddag allemaal langskomen. Maar op zich lijkt het me heel leuk om het uh, om gewoon alleen al om er, het is te proberen of het werkt. Het printernummer uh, wat hij aangaf, dat pikt hij automatisch zelf. Dus dat heeft hij zelf herkend. Daar is hij vrij slim in schijnbaar. Maar nogmaals, een echte Airprinter is veel makkelijker, maar dan moet je gewoon een nieuwere printer hebben. Oké. Okay, um... Ik heb de prijzen nog niet opgezocht. Ik ben namelijk op de achtergrond een backup aan het terugzetten of eerst dan binnenhalen en terugzetten van blinkmagazine.nl. Maar uh, ik kijk even als de volgende gedraaid wordt dan zal ik de prijs erbij gaan zoeken. Oké, okay, dat is mooi. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die iets kwijt willen over... Nou, die uh, terzijde opmerking van Dirk, die uh, spreekt mij wel aan. Uh, dat uh, uh, viermaal tikken met drie vingers, uh, dat werkt in heel veel omstandigheden. En het is zo verdomde handig om uh, daarmee uh, stukken tekst... Uh, uh, ik, ik had bijvoorbeeld een, uh, een stukje op Facebook en dat had ik verkeerd geadresseerd. Dat had ik uh, helemaal privaat staan en dat wilde ik publiek hebben. Nou, ik heb geen idee hoe je dat moet doen. Maar ik heb die hele tekst inderdaad uh, zo um, uh, op die manier opgepakt. en een nieuw bericht geplakt. en dat openbaar gezet. Het werkt perfect, helemaal goed. Ja, dat is ook een van de nieuwe dingen die ik in iOS 7. die wij hier ook al regelmatig hebben gebruikt. Ja, het is niet allemaal ellende dus, die zuiven. Want er zijn nog wel wat dingen waarvan ik zeg van... jongens, hadden we dat nou niet beter kunnen doen? Hebben jullie nou ook dat hij, uh, als je uh, op de vergrendelknop drukt... twee keer achter elkaar roept dat het scherm vergrendeld is? Dat vind ik heel irritant, want hij doet het een keer... en een halve minuut later roept hij het weer. Schrik je je dood van? Ja, klopt. Dat euvel is al bekend. Ik las in het, het voice-over-forum... Dat uh, in de Amerikaanse lijsten zijn daar ook al uh, uh, meer dan 90 berichten aan gewijd aan dit euvel. En uh, ja, het is inderdaad waar, een halve minuut komt hij ineens weer. Hè? Ja, maar goed, dat zal er ongetwijfeld, het zal wel niet een hele hoge prioriteit hebben bij Apple, maar dat zal er ongetwijfeld wel een keer uitgaan. Ja, en het gekke is, want er is pas weer een update geweest, hè, naar 7.03 als ik me niet herinner. En het is er dus nog steeds. Ja, nou ja daarom zeg ik ook, het, het zal wel niet zo'n hoge prioriteit hebben. Het zal er ooit wel eens uitgaan, denk ik. Ook al omdat de Amerikanen er veel aandacht aan besteed hebben. Maar wanneer? Ja, dat, uh, dat is des Apples. Ja, ach, het is een van de ongemakken des levens, zullen we maar zeggen. Ja, en er zijn ergere dingen. Uh, Oké, okay, um, nog één keer over deze app. En dan gaan we door naar, uh, wat mij betreft, het leukste stukje van vanmiddag. Ik spreek.nl uh, ik geloof dat het nou doet bij mij. Maar bij mij doet hij dat dus niet. Hè? Twee keer roepen. Nou, ja, dan zie je. Heb je alweer zo'n verschil. Nee, bij uh, heel veel uh, mensen heb ik dus gezien. Doet hij het wel. Dus ja, jij hebt weer een bijzondere iPhone Alwin. Zullen we maar zeggen. Nou, die heb ik dan ook. Want uh, hij doet het bij mij ook niet. En wat ik wel heel... Opmerkelijk vind ik dat IOS 7 op een uh, iPhone 50 echt een stuk sneller en beter draait dan op een 4 of een 4S. En dat vergrendelen, wat je dan ook nog mag, dat uh, las ik laatst ergens, is dat je met drie vingers van rechts naar links veegt om te ontgrendelen. Dus je hoeft niet meer dat ontgrendelknopje op te zoeken. Je kunt gewoon op de home toets drukken en dan met drie vingers van rechts naar links. Goh, ga ik eens proberen. Dat is handig. Alwien, volgens mij was jij dat die dat al een keer hier in de chat heeft, heeft genoemd over dat vegen. Ik weet niet meer waarover dat, ja, volgens mij heb, is dat een keer hier al aan de woord, aan orde geweest. En ik dacht zelfs dat jij dat had verteld. Oh ja, toen had ik het gelezen. Inderdaad, En toen wouden het bij mij niet doen. Ik ga het nog eens proberen met drie vingers van rechts naar links. En die code trouwens, met die vier vingers tikken, dat is nu ook nog niet gelukt. Maar dat moet nog eens even oefenen, geloof ik. Die vier vingers... Moet dat per se naast elkaar. Uh, uh, als je er rechtop op hebt. Of kan dat ook. Uh, landscape. Dat kopiëren. naar het klembord. Is vier keer tikken. Met drie vingers. En het maakt niet uit. Hoe je je vingers hebt staan. Mag ook in een boogje zijn. Uh, je moet ze niet. Tegen elkaar aan hebben. Want dan heb je kans. Dat hij het niet goed ziet. Maar. Hij hoeft alleen maar. Drie aanraakpunten te zien. En hoe ze erop. opzichte van elkaar staan. Maakt de iPhone. Helemaal niet uit. Grappig. Ik heb. Ja ik heb. Tussendoor, als het mag, even een vraagje. Ik krijg allemaal aanbiedingen van Vodafone. Dat het nu uh, extra voordelig is om je abonnement te verlengen en zo. Um, ja, is het een groot verschil, de iPhone 5 of 4? Ik heb nog een 4, dus geen 4S. En um, ja, ja, ik vind het maar ingewikkeld hoor. Afgezien van de prijs. Ja, je, je, je kan natuurlijk een iPhone 5, maar dan zou kun je ook overwegen om naar... want de iPhone 5 gaat er natuurlijk uit. Die wordt vervangen door de 5C. En de 5S wordt dan het vlaggenschip. Uh, ik heb uh, al cliënten gezien met een iPhone 5 en iOS 7. En dat is aanmerkelijk. Nou, Dirk zei het net ook al. Het, is, het verschil tussen de 4 en de 4S die wij hier in huis hebben... is echt, uh, echt verrassend. kan niet anders zeggen. Nou, dan moet ik er misschien toch maar eens even gaan kijken. Of ze wat kunnen bieden. Oké, okay, nou dan gaan we wat mij betreft nu eerst maar eens even verder naar ikspreek.nl. Ik zeg er op voorhand niks over, ik laat het jullie gewoon horen. Oké, okay, dit wordt een verhaaltje over ikspreek.nl. Dat is een app waarmee je mail kunt lezen uh, en wel spraakgestuurd gestuurd met commando's. Je kunt er geen nieuwe mail mee schrijven helaas, maar ik heb wel eindeloos de tijd om te dicteren. Als je de app start, kom je de eerste keer in een filmpje. Vervolgens kom je in instellingen waar je een aantal dingen kunt instellen. Uh, daar kom je eenmalig, daar kom je later niet meer terug. Of je moet de app gewoon weggooien, dan wel weer maar niet als je de app in gebruik hebt. Nou ja, ik zal hem gewoon laten horen. Ik ga hem gewoon starten. Ik een commando niet begrepen. Probeer het opnieuw. Huidige context: halfmenu. Kies uit: mail, taak, bellen, presentatie, thuis, SOS, helpen. Ik kan dus nu een commando inspreken wat ik wil. Ja, dit verstaat hij uiteraard niet. Dus ik tik op de microfoon, dus één keer op het scherm. Mail. Er zijn twee ongelezen mails. Eerste mail. Onderwerp. BF is gelijk aan multitext nieuwsbrief 1 november 2013 van Dennis ten Boske. Volgende. Volgende. Onderwerp. Vora. Elke touch ID sensor werkt op slechts één iPhone 5 seconden iPhone Club NL van het Network. Elke Touch ID-sensor werkt op slechts één iPhone 5 seconden vrijdag 1 november 2013, 10 uur 55. Gronje van der Zwaag. Touch sensor de iPhone 5 seconden met het id vingerafdrukscanner is al een weekje in Nederland en België verkrijgbaar. App legt uit dat de vingerafdruk versleuteld wordt. Als ik één keer op het dingetje tik dan. Uh... Ik heb het gesproken commando niet begrepen. Probeer het opnieuw. Stop hier met voorlezen. Kies het. En kan ik weer commando's inspreken? Het, commandos ik het thuis. commando thuis Ga terug naar het hoofdmenu. Thuis. Ik heb het gesproken commando niet begrepen. Probeer het opnieuw. Huidige context. Mail. Kies uit. Herhalen. Al thuis. Thuis. Taak. Taak. Ik moet hem schijnbaar weer aantikken. Taak. Taak. Spreek na de piep en sluit af door op de microfoon te drukken. Goedemorgen, comma. Dit is een mailtje aan Derk van der Velde. Geschreven met ikspreek.nl door Derk van der Velde. Hier gaat verder niks meer bijkomen en kijken wat de uitgewerkte tekst wordt. Groeten, nieuwe regel, Dirk van der Velde. Goedemorgen. Dit is een mailtje aan Dirk van der Velde geschreven met ik spreek en el door Dirk van der Velde. Hier gaat verder niks meer bijkomen en kijken wat de uitgewerkte tekst wordt genoemd. Dirk van der Velden, Het huidige antwoord versturen? Ja. Ja. Mail wordt nu verstuurd. Je kunt hem ook laten bellen uh, en dan doet hij, vind ik iets moois, hij zoekt in je contactenboek en laat dan een aantal genummerde items zien die uh, je kunt gebruiken. Dus ik tik hem weer aan. Bel. Mail. Er zijn geen ongelezen mails. Thuis. Thuis. Bel. Mail. Er zijn geen ongelezen mails. Thuis, waar mag ik zijn? Helpen. Helpen. Huidige context, hoofdmenu. Kies uit mail, taak, bellen, presentatie, thuis, SOS, helpen. Bellen. Bellen. Welke contactpersoon wil je bellen? Dirk van der Velden. Kies uit een van de volgende mogelijkheden. 1. Esther Hofland. 2. Dirk Velden van de. Opnieuw proberen om een ander contactpersoon te kiezen. Thuis of annuleren om terug te gaan naar het hoofdmenu. Helpen om de tekst te laten herhalen. Twee. Twee. En nu kom ik in mijn eigen voicemail terecht. En ik hang hem even op. Nu sta ik wel in de telefoonapp geloof ik. Marjolein, inkomend, in gesprek. Ja dus ga ik even terug naar het Ik spreek. Ik spreek, NL. Actief. Ik spreek, NL. Ik heb het gesproken, 800. de commando niet begrijpen. Probeer het op neer. Huidig context. Laatste oproep 01-1-11-27 uur. Dit is een gratis sms van T-Mobile. Zie www.t-mobile.nl die vindt dat hij er tussendoor moet komen. Maar het op zich is het een best aardig ding. Ik heb een vroegere versie van deze meneer Visser gezien. Die uh, ook nieuws kon lezen. Dat kan deze helaas niet. Want dat zou het nog veel leuker maken. En ik denk dat als we dit nog wat verder uitwerken. Dit echt een hele mooie app kan worden. Om uh, gesproken mail te versturen. Zonder dat je in feite met je virtueel toetsenbord in de clinch komt. Oké, okay, dat was ikspreek.nl. Ik heb geprobeerd hem te vinden in de App Store. Maar ik kon hem niet vinden. Um, waarom, weet ik nog niet. Misschien lukt het wel. Want ik zag op de website dat je ook rechtstreeks uh, hem daar kunt aantikken. En misschien moet ik dat maar op de iPhone doen. Dat dat wel werkt. Um, ik vraag me alleen nog wel af... In hoeverre uh, deze app uh, uh, nog bestaansrecht heeft op het moment dat uh, Siri ook uh, in Nederland gaat verschijnen. Ik geef de microfoon vrij. Nou, dan kom ik er maar even in. Uh, ja, één opmerking begreep ik niet helemaal. Want je zei, Dirk, uh, dat uh, het niet mogelijk was om nieuwe mail te maken. M maar je sprak een tekst in. Waar gaat die naartoe dan? Nou, het is een beetje dubieus. Als je de eerste keer de app installeert kom je bij instellingen. Daar kun je een e-mailadres invullen. En daar wil je alleen je tekst heen sturen. Het zou mooier zijn als hij met het versturen van e-mail gewoon hetzelfde deed als wat hij met die contacten deed. Of dat je gewoon letters kunt inspreken net als bij... Uh, hoe heet dat ding? Contact -tile. Contactieve contacttaal heet ik geloof ik. Waar je gewoon maar tegels uit het alfabet kunt kiezen. Dat zouden ze hier natuurlijk ook kunnen doen. Uh, dus die mail gaat naar een volbestemd e-mailadres. Dus dat kun je als een soort herinneringsding gebruiken. Verder staat die momenteel niet in de App Store. Uh, van de week zult die er nog wel in, maar ze hebben het misschien wel uitgehaald of teruggetrokken. En of de directe link van de pagina werkt, weet ik niet. Wat ik eigenlijk hiermee wilde laten zien is dat je wel hele mooie dingen kunt doen. En... Ik weet niet hoe ver Siri daarin gaat of je daar ook berichten heen en weer kunt lezen en RSS readers kunt bedienen. Maar ik kan me voorstellen als in dit soort apps een RSS readers je bouwt waar je gewoon makkelijk nieuwsfeeds en andere feeds in kunt zetten. Dat je op een hele leuke en snelle manier zonder veel te typen euh, tekst kunt horen en ja, dus ook dicteren wat ik helemaal niet slecht vond. En volgens mij zit hier ook geen limiet aan. Ik begreep van Nancy dat ze contact had gehad met uh, deze meneer en dat hij nu even niet in de app Store staat, maar wel weer terugkomt. Klopt dat, uh, Nens? Ja, dat is inderdaad. Tenminste, uh, ik ging ook op zoek naar het, uh, het appje en ik drukte op de download op de webpagina, maar dat ging ook niet lukken. Uh, nee, hij zegt zelf dat er een nieuwe versie uitkomt op 11 november. En uh, dat hij graag een praatje wil houden als het uh, op de vrijdag is na de 11 november om hier over te hebben over de nieuwe versie dan. Uh, dus dat... oh, het laatste stukje viel, viel even weg, uh, dus dat was het laatste wat we van je hoorden. Uh, ik ga het in ieder geval wel even proberen. De link uh, op, de, op de computer uh, die probeer ik even snel voor drie uur. Uh, die wilde wel uh, iTunes openen. Maar dat heb ik gestopt, want dat heeft niet zoveel zin. Dan moet ik hem daar weer gaan downloaden en gesynchroniseren. Dus ik ga straks in ieder geval even in Safari naar uh, xpreek.nl en dan kijken of het uh, dan lukt. Nee, het, het is... Uh, kijk, wij, wij gebruiken nu Siri hier op uh, Lottes iPhone. Want de mijne, de vier, uh, hebben we geen Siri om bijvoorbeeld even snel een wekker of een timer te zetten. Dat kan deze app nog niet. Maar het kan dus heel goed dat ze, dat ze uh, naast elkaar uh, heel veel dingen voor ons kunnen doen. Oh ja, ik wilde ook nog vertellen dat uh, hij zei dat uh, de, het appje is gratis, dat klopt, uh, maar het is een dienst en uh, dat zei ik ook van leuk zo'n appje gratis, maar ik zie dat er een dienst bestaat, dus komt er iets van een abonnement bij kijken en dat is inderdaad zo. Hij wil uh, uh, er een prijs aan hangen, een maandprijs volgens mij en uh, daar was hij nog niet over uit, dus uh, dat even bij deze. Dus hij is voor een maand gratis zoals hij dat meldde en daarna moet je er... Ja, er zit natuurlijk ook. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want het, het hele herkennen en zo, dat gebeurt ongetwijfeld ergens op een server die er ook van allerlei dingen voor je doet. Want dat zal wel niet allemaal in de app zelf zitten. Dus ja, dat moet ook in de lucht gehouden worden. En dat kost geld. Oké, okay, nou Dirk, hartstikke bedankt voor al jouw bijdrage van deze week. We zijn er zo'n beetje doorheen. Dus uh, we kunnen wat mij betreft nu naar het laatste onderdeel van uh, dit vragenuur En dat zijn de vragen die tijdens de chat zijn opkomen borrelen. En eventueel de leuke dingen of minder leuke dingen die we van de week uh, met uh, onze AI-devices hebben beleefd. Ik zou zeggen, wie de microfoon wil hebben, grijpt hem. Dat doe ik. Uh, nou, vragen heb ik niet. Tenminste nu niet. Wel een opmerking en dat is, die is in ieder geval bedoeld voor mensen die uh, in het midden des lands wonen. Ik heb een werkelijk geweldig goed, betrouwbaar en snel adres gevonden voor hardware-reparaties aan iDevices. Die jongens die zitten in Baren, zijn net een winkeltje begonnen. Uh, er is een website van waarvan ik de URL nu even niet weet, maar die kan ik jou Tom of jouw Nancy wel even doorsturen. Daar staat er staat een hele lijst op van uh, problemen die zij verhelpen met daarachter de prijs. En die betaal je dus ook. Nou, mijn iPhone had, zoals je weet Tom, uh, ontstoken volumeknopjes. Dat is heel ernstig, want uh, daarmee uh, heb je zo af en toe geen geluid. En dat was erg lastig om dat weer terug te krijgen. Uh, dus ik zat daarmee. Ik dacht van ja, ik kan hem wel uh, naar de winkel brengen. De phonehouse house waar ik hem gekocht heb. Ben ik hem drie, vier weken kwijt. En dan moet ik nog maar zien. En met deze jongens was het gewoon in een dag geregeld. En hij is helemaal goed. En dat kostte me 60 euro. Wat ik op zich nou niet een al te belachelijke prijs vond. Ze doen allerlei reparaties met originele Apple uh, onderdelen. Heb ik begrepen. En het zijn uh, aardige, vriendelijke en... Uh, ja, zeer betrouwbare mannen. Wou ik toch even meegeven. Uh, iPhone reparatiebaren heette ze volgens mij. En ze zitten ergens daar in het centrum in de Oosterstraat. Nou, uh, doe je voordeel mee zou ik zeggen. Hé, hey, dat is hartstikke mooi. Uh, en die prijs valt inderdaad nog een beetje mee. Wat ik van de week tegenkwam is dat ik een update van de belinstellingen kreeg. En verduld in mijn mobiele netwerk staat nu 4G aan en uit in plaats van 3G aan en uit. Niet dat ik al een 4G verbinding gezien heb, maar ze zijn er schijnbaar mee bezig. En T-Mobile uh, rekent daar schijnbaar geen extra kosten voor. Dus misschien dat ik binnenkort gewoon 4G kan blazen over het internet. Je weet het me nooit. Kan jouw telefoon dat dan al aan, die 5? Nou, dat zou niet moeten kunnen. Dus uh, ik ben benieuwd of ik dat uh, ergens tegengekomen. Ik heb het geprobeerd. Als ik mijn netwerk hier nu uitzet met wifi, heb ik gewoon 3D. Maar dat is in het goede old dolder. Het zal wel enigszins behoudend zijn. Dus de master hier is nog niet geüpdate. Maar in het uh, ziekenhuis in Utrecht zag ik een uh, uh, 4G-verbinding even langskomen. Die viel ook snel weer weg. En ik neem aan, dat, omdat ik die update gehad heb van T-Mobile, dat een iPhone 5 het gewoon kan. Nogmaals, ik heb het niet zien werken, maar... Ik uh, kijk er met verlangen naar uit. Ja, dat zou niet gek zijn. Uh, ik heb een 4, dus uh, ik zal het wel, uh, wel niet kunnen zien. Ja, dat, ik, ik had wel begrepen dat uh, de KPN maakt er al wel reclame mee En die heeft het dan alleen in de grote steden nog. En dat zal met T-Mobile uh, ook wel zo zijn. Het zal nog wel even duren voordat uh, dat uh, dekkend is. Aan de andere kant heb ik zoiets van jongens... Zorg er alsjeblieft eerst even voor dat gewoon het 3G-netwerk helemaal dekkend is, voordat jullie aan dit nieuws beginnen. Want uh, ja, er zijn nog steeds uh, uh, witte plekken in het 3G-netwerk, helaas. Volledig eens, Tom. Ik heb ook nog een vraagje. Wie gebruikt er type 2 phone? Ik heb het uh, geïnstalleerd op de Apple, maar ik, hij ziet mijn iPhone niet. Ja, het is een 4 natuurlijk, maar ik geloof dat ik het goed deed. Moet ik iets speciaals doen of moet ik gewoon nog een keertje blijven putsen? Ik zou het niet weten. Wat hoor ik trouwens bij jou op de achtergrond? Ja, een hond met een vreselijke piebal. Soms werken ik we hem gewoon weg en heb ik er staat toch gek voor dat ding. Maar heeft je hem ergens achter Op en dan is hij helemaal gelukkig. Oké, okay. uh, ik, ik geef de microfoon even vrij voor een eventueel antwoord over jouw uh, type to phone. Nou, Alwin, het is spijtig maar het blijft helemaal stil. Oké, okay, nog meer mensen die iets uh, kwijt willen, Burginet. NL, aan elkaar vast, die is gratis. I-nummers, um, daar vind je I-nummers aan elkaar vastgeschreven en je vindt daar I-streepje-nummers. En ik denk dat je bedoelt I-streepje-nummers, en die is gratis. Dan de HP-print, volgens mij uh, denk ik, dat, er waren er ook meerdere, dat je HP-E-print bedoelt, oftewel I-print. H-P-E-P-R-I-N-T, maar dat weet ik dus niet. Uh, maar als het dat is, dan is die gratis. En dan is mijn job gedaan. Dankjewel. Uh, ja, uh, dat was Bruno. Die, uh, die heb ik er even uitgesmeten, want Bruno gaf alleen maar ruis. Bruno, het bekende schakelaartje. Ik ben bang van wel. Ah, maar nou doet hij het weer. Ja, want nu heb ik hem nu eventjes één keer ingedrukt. Nee, mijn vraag was eigenlijk, ik heb mij laten vertellen of ergens een keer gehoord of gelezen dat NL Alert ook uh, vanaf iOS 7 op de iPhone zou moeten werken. Nou heb ik nog niet op de website zelf gekeken, maar uh, ik heb het bij de instellingen nog nergens kunnen vinden. Dus kan iemand daar helderheid over verschaffen? Ja, ik dacht dat ik dat kon, want volgens mij uh, zit dat nu ergens in de instellingen. Ik geloof bij berichtgeving, maar daar wil ik van afwezen, maar um, niet op alle iPhones. Ik weet niet, Bruno, wat voor iPhone heb jij? Ik heb nog de uh, uh, aloude oude 4. Ja, oké, okay. maar volgens mij is het vanaf de 4S, kun je dat aan en uitzetten. En ik dacht dat dat dus bij, de, bij uh, berichtgeving was. Maar daar wil ik van afwezen, want ja, ik heb ook een aloude 4, dus ik heb het ook niet. Jaap heeft een 4S en die had opeens met de berichtgeving staan overheid. Maar Jaap wil niks extra van dat ding. Hij wil dus ook niet proberen. Maar volgens mij is dat inderdaad die, die alert. En ik de, heb ergens gehoord of gelezen of weet ik veel wat dat ze een test gaan uitvoeren. Ik geloof op 4 november was dat. Oh, dat zou maar zo kunnen, want 4 november om 12 uur hebben we dus het moment. Dus het kan best zijn dat ze dat dan ook aangrijpen om dat NL-alert te testen. Ja, dat klopt. Dat is ook steeds in de overheidspotjes op bijvoorbeeld Radio 1. Eh, heb ik het al een dag, heb ik het al een paar keer horen langskomen. Dus dat klopt wel, uh, dat is gewoon inderdaad de tijd die Ton zegt, uh, van, uh, dat gaan ze nu misschien dus wel eerst, iedere eerste maandag doen, gelijk met het uh, alarmtestsignaal. Uh, Ik heb zelf een uh, sms-alert uh, hier aanstaan van uh, Omroep Flevoland voor onze regio, en die testen ze ook uh, uh, zo af en toe eens. Maar ja, dat is sms, dus dat is uh, lekker ouderwets, maar werkt prima. Nog even over dat ontgrendelen trouwens, dan moet je met drie vingers van links naar rechts, van rechts in plaats van rechts naar links. Ik had het even verkeerd... Uh... Oké, okay, dat gaan we dus eens even proberen zo. Oké, okay, nog iemand die iets kwijt wenst? Ja, ik, als dat mag even. Een onduidelijkheid voor mij dan in de app kiezen. Daar geeft hij bij de ene app, roept hij actief. En een app die ik eigenlijk bijna op hetzelfde moment gebruikt heb, zegt hij dat niet. En ik probeer daar de logica van te vinden, maar heb ik nog niet kunnen vinden. Weet iemand van jullie dat? Het was mij eerlijk gezegd ook al opgevallen en ik had zoiets van, daar moet ik ook eens even mijn gedachten over laten gaan. Is dit misschien een goed moment daarvoor? Um, ik weet niet of het samenhangt met apps die op de achtergrond mogen verversen. Of apps die hoe dan ook iets op de achtergrond doen. Dat zouden we even moeten uitzoeken. Maar uh, voor mijn antwoord is er waarschijnlijk wel een betere. Ik hoor het graag. Dat was mij ook opgevallen. Dat zou het best kunnen zijn. Maar het valt mij wel op dat als je apps heel lang niet gebruikt. Dan komen ze dus ook des te verder weg in de appkiezer te staan. Dan, dan, dan kan het zomaar zijn dat een app die ooit actief is geweest ineens niet meer actief is. Dus ja, het heeft kennelijk ook iets met het gebruik te maken. van Hoe lang heb je hem niet gebruikt? Fijn dat ik niet de enige was die het onduidelijk vond. Ik heb een goed weekend. En dat wens ik jullie ook allemaal. Is het ook niet uh, dat, uh, ja, ook maar een domme uh, opmerking misschien, maar is het niet zo van, oké, okay, die staat dan niet op je iPad, maar wel in de. In de uh, die heb je wel ooit aangeschaft? Of is het... Nee, het, het gaat om een app die je hebt uh, gebruikt en met de thuisknop verlaten. Dan komt die dus in de appkiezer te staan. En als je dan de appkiezer opent, dan hoor je dus bij sommige apps actief en bij andere apps uh, niet. Oh, oké, okay. dus het gaat over de app kiezer. Het gaat ML, inderdaad 50 minuten geleden. over de app kiezer. Uh, van links naar rechts. Ja. Pagina 1 van 2. Kantoormap 12 werkt dat dus. Ik ga even kijken. Als ik nu in de app kiezer kijk. App kiezer. Beginscherm. App store. Actief. De app store is dus actief. Telefoon. Actief. Ook. FaceTime. Actief. Nou, dat zijn de apps die er bij mij in staan. Dat zijn alle drie actief. Nu gaan we meteen even een grapje uithalen. Ik verpleeg hem nu weer. apps. Scherm Het duurt ook wat langer voordat hij dat zegt, scherm vergrendeld. En um, als het dus goed is, gaat hij dat over een aantal seconden weer roepen. Scherm vergrendeld. Ja, kijk, daar is hij voor de tweede maal. Ja, dan weet je in ieder geval heel zeker dat hij goed vergrendeld is. En ik kijk thuis ook altijd of ik de deur goed heb afgesloten En dat doe ik ook wel eens twee keer. Dus zo erg is het allemaal niet. Nou ja, misschien doet hij dat... Oké okay, mensen, de laatste keer, eenmaal, andermaal, heeft er nog iemand uh, iets te vertellen? Uh, of iets voor de valreep? Ik had straks al even in de chat getypt, terwijl Dirk met dat uh, appje van uh, Burger net bezig was, dat ik uh, toevallig uh, een keer weer eens de app van uh, de Rode Kruis uh, voor EHBO heb geüpdate. Daar kwam gewoon een update voor langs. En uh, de eerste was uh, wel leuk. En wel ook voor een deel toegankelijk. Maar ook weer niet helemaal. Maar ik heb de indruk dat deze nieuwe dus heel erg toegankelijk is. En het is ook buitengewoon leuk dat hij ook gesproken instructies uh, geeft. Het is echt uh, uiterst leerzaam voor mensen die uh, daar iets uh, mee zouden willen. Gewoon om, al is het alleen maar om iets van EHBO te weten. Dankjewel Bruno. Ik had het, uh, je, je, je, je chat gelezen en ik was ook al benieuwd. Dat brengt mij trouwens ook nog even op een andere vraag. Ik merk dat uh, Lotte is een, een, uh, gebruikt heel veel WhatsApp en die heeft toch sinds de laatste update, ook 703, behoorlijk wat problemen met invoervelden en alles wat er omheen hangt. Is dat uh, voor jullie herkenbaar? Misschien hou ik toch mijn oude iPhone 4 maar. Ja, jij hebt dus geen problemen met WhatsApp. Lotte heeft dus wel het wegspringen en uh, toch wat rare dingen in. Uh, ze heeft echt de laatste update gedraaid. Dus het, het, het, het wegspringen van de, uh, uh, van, de, van de focus in de tekst. En meer van dat soort dingen. Dus die is uh, niet echt gelukkig met zoals WhatsApp op dit moment werkt. Nou, niemand niet. Dus dan zal dat ook wel weer met, uh, uh, per iPhone verschillend zijn. Oké okay, mensen, uh, ik geef een microfoon nog één keer vrij. En dan gaan we een eind aanmaken voor deze vrijdagmiddag. Uh, Ton, ik herken wel een klein beetje wat je bedoelt. Um, uh, ja, de oplossing die heb ik je vorige week ook al gegeven. Gewoon een keer uh, dubbel in dat veld uh, tikken. Zodat je invoegpunt weer aan het einde staat. En dan kun je weer verder typen. Hè? Maar ja, goed, misschien gebruik ik WhatsApp wat minder vaak als dat zou Ja, zij doet dan, uh, dat eigenlijk ook altijd met het toetsbord. Maar het is ook dat je... Dat hij bijvoorbeeld als je in de chatgeschiedenis aan het lezen bent, en er zijn natuurlijk de afgelopen week heel wat berichtjes rondgestuurd hier, uh, dat hij dat soms verspringt en dat, die, dat je soms op een veld staat en dan hoor je wel dat dat een veld is, maar dan wordt er niets voorgelezen. Dus het is uh, uh, uh, een beetje ergernis hier. maar ze heeft wel meer problemen met de telefoon op het moment en ik heb ook al een aantal malen hem gereset. Nou goed, misschien, is er, uh, moet ik, misschien moest ik wel naar Baren. Het zou ook kunnen natuurlijk dat er toch een hardwareprobleem is. We blijven het in ieder geval uitzoeken. Goed, Nou, wat mij betreft uh, was het weer een, een nuttig vraaguur. Het is kwart over vier. Uh, we gaan ermee stoppen. Ik wil iedereen weer eens een keer hartelijk bedanken voor uh, alle uh, aanwezigheid hier en uh, alle bijdrage. En ik hoop jullie volgende week weer aan te treffen in deze chatroom. Iedereen een goed weekend. Groeten. Move my